Middernacht, woensdag 7 augustus, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Australië, Ruigrok, betreurt het dat haar e-mail over PVV naar de Wilders anders uitgelegd kan worden dan zij bedoeld had. In die mail van begin februari verzocht ze consuls en hun medewerkers om niet naar bijeenkomsten te gaan waar Wilders die maand zou spreken.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 Volgens Otfiel wordt het bedrijf gevraagd te voldoen aan vergunningseisen van 2002, terwijl ze zich nu aan veel nieuwere richtlijnen houden. Dan het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot 14 graden. Overdag bewolkt en flink wat regen bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Kielijn Plag. hartelijk welkom bij Casa Luna. Vakantie zijn, eh, vakantie hebben, vrij zijn, dat heeft natuurlijk heel veel voordelen. Maar voor mij is een van de voordelen dat het eh, zo ongeveer het enige moment in het jaar is dat ik gewoon eens rustig een boek ga lezen. En deze vakantie was het eh, de thriller Verdieping X... Nou, gebied de eerlijkheid me te zeggen dat ik niet zozeer getriggerd was... door het boek, als wel door de schrijfster ervan. Dat is namelijk Kim Moelands. En ik heb Kim anderhalf jaar geleden ontmoet... voor het televisieprogramma Altijd Wat van de NCV. En zij heeft toen met haar uh, positieve kijk op het leven... vanwege haar levensverhaal een enorme indruk op mij gemaakt. Kim heeft thuislijmziekte, dus een erfelijke niet te genezen ziekte... En als ik het even kort samenvat, en als het niet goed is, Kim, dan hoor ik het wel. Het is dik thaislijm, dat wordt aangemaakt door je lichaam. En dat zorgt ervoor dat je bijna geen lucht hebt, dat het ook je organen aantast. Ja. En mensen met thaislijmziekte worden over het algemeen ook niet oud. Ja. Gelukkig heb jij een longtransplantatie Gelukkig wel. net op tijd gehad. En ik wilde gewoon heel graag weten nou ja, hoe Kim er nieuwe leven eruit ziet. Of ze er al aan gewend is aan het nieuwe <laughs> leven van Kim 2.0, zoals je ja. jezelf toen Klopt. noemde. Klopt. Kim, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Na twaalf uur, um, ja. je hebt wel nieuwe longen, maar soms toch nog enigszins vermoeid. Dus ja, het klopt. Is fijn. <laughs> Jij zei al, doe maar niet het licht uit, want nee, dan, want dan ik val dan ik in slaap. <laughs> dus we hebben het licht aangelaten. Um, ik vind het normaal geen eerste interviewvraag, maar in dit geval vind ik hem gerechtvaardigd. Hoe gaat het met je? Het gaat goed met mij. En dat klinkt vol overtuiging. Ja, het is nu bijna drie jaar geleden dat ik uh, nieuwe longen heb gekregen. September, hè? September uh, ja. is drie jaar. En uh, ja, het gaat eigenlijk alleen maar beter. Dus ik uh, ben weer heel erg mijn leven aan het oppakken. Ik ben nu fulltime auteur. Dat is echt mijn droombaan. Een baan die ik altijd wilde hebben. En die ik nu fulltime kan uitoefenen. En waar ik nu ook voldoende energie voor heb. Ja. Het is nu je vak geworden. Het is, een vak, het is afspraak, echt een vak. Het enige wat je kon. Nou, nou je ja, goed. Ik had, ik had mazzel dat ik, dat ik uh, kon schrijven... Um, maar dus, wat je kon volhouden ook, wat je nog een klopt, beetje kon... Klopt, want ik kon alleen maar zitten. En ja. ik kon mezelf amper nog, nog bewegen zonder dat ik zuurstofgebrek had. Ja. Dus uh, schrijven was voor mij de ideale job en gelukkig lukte het ook nog. En het was ook wel het werk wat ik het allerleukste vond. Ja. Dus ik dacht, ja, dan ga ik er nu ook mee door. En ik wou net zeggen, nu kan het gewoon omdat je het nu wil. Nu kan het, ja, omdat ja. ik het wil en omdat ik er zelf voor gekozen heb. En, uh, ja. Ja, en zo, dat leidde in ieder geval tot... Uh, de eerste boeken die jij hebt geschreven zijn autobiografisch geweest. Klopt. Um, en dit boek is dus een thriller, een fictief boek ja. is het geweest. Um, nou is het... Uh, in het tweede uur van Casaluna, doe ik alvast naar de luisteraar toe... wil ik het graag hebben over mensen die getransplanteerd zijn. Dan wil ik daar verder over praten hoe dat, uh, hoe dat is? Nou ja, bij Kim horen van je hebt je dromen kunnen verwezenlijken. Het voelt als een nieuw leven. Ja, het is echt een nieuw leven. Alsof je opnieuw geboren wordt. Heb ja, jij was na de operatie de eerste keer dat je diep adem haalde? Oh, dat vergeet ik nooit meer. Dat, dat moment er dat... Er kwam geen einde uh, aan? Nee, er kwam geen einde aan. En ik dacht van, oh, wow, wat moet ik met zoveel lucht? omdat ik ja, Ik had gewoon helemaal geen lucht meer. Ik kon eigenlijk zelf niet meer ademen. En als je dan ineens zo'n teug kan nemen zonder dat het pijn doet... en zonder dat alles strak voelt van binnen... En, en je kan maar door blijven ademen... en je kan gewoon gapen zoals een gezond mens dat doet. Ja, dat dat kan was voor mij ontdekend. Nee. Nee, nee, dat, dat moest echt in inademen. stapjes moest dat. En uh, nu kan ik, en dat doe ik ook nog steeds heel erg luidruchtig. doe het hier ook ongegeneerd ja, te komen, die hier mag. <laughs> ja, voor deze keer, vanwege het ja. tijdstip, kan het. Ja, maar nog steeds elke dag geniet ik van het gewoon kunnen ademen. En er gaat geen dag voor mij dat ik me dat niet realiseer. Ja. Ik denk dat dat uh, bij jou is een longtransplantatie geweest. Er zullen ook mensen zijn die een harttransplantatie hebben... of mensen die een hoornvliestransplantatie hebben gehad. Dat heeft denk ik een enorme impact op je leven. En ik wil heel graag van u straks na één uur thuis weten... hoe dat is geweest, hoe het je leven heeft veranderd... en natuurlijk ook uh, um, ja, hoe dat is gegaan, zo'n operatie. Wat, wat er allemaal is gebeurd. U kunt uw verhaal en eventueel ook uw telefoonnummer... alvast mailen naar Casaluna.ncrv.nl. Natuurlijk ook een bericht achterlaten op onze Facebookpagina. En als u een vraag heeft voor Kim Moelands. twitter die dan even met hashtag Casaluna. En er is nog een reden om te mailen naar ons. Uh, want jij wil graag... Uh... We mogen, ik ja. Zes boeken weggeven. Klopt. Uh, drie van de Thriller van Verdieping X, ja. die gaan we zo meteen uh, uitgebreider bespreken. En ook drie van drie exemplaren van Grenzeloos. Ja. En dat gaat vooral over jouw longtransplantatie. Ik ja. heb zelf gelezen, dat is wel een boek. Uh, ja. Wat er aardig in hakt. Zo ja, het was ook best een, een beleving om het zelf mee te maken. Ja, dat is ook niet goed. Ja. Als u graag zo'n boek wilt hebben en wilt deze, stuur dan even dus een mail naar casaluna@ncv.nl en leg dan ook even uit waarom u graag welk uh, boek wilt hebben. Dan maken wij de keuze aan wie we die boeken gaan uh, geven. En je zei het was bijna drie jaar geleden dat je ja. nieuwe longen kreeg. Hoe, hoe zie je dat? Uh, drie jaar geleden nieuwe longen? Want het is ook zo, drie jaar geleden, zo hard te stellen. was ja, ja. je bijna dood. Ja, eigenlijk wel. Ik ben echt voor de dood weggeplukt. Je was en, echt... Uh, ja, het was, gewoon, het was gewoon klaar. Ik kon alleen nog maar op een bed liggen. Ik lag gewoon allerlei slangen. kon niet meer zelf ademen. moest volledig verzorgd worden. Ik kon zelfs niet meer schrijven en lezen. Mijn allergrootste hobby's. En um, <tie> ik kon alleen maar wachten voor me uitstaren. En proberen te ademen. En maar hopen. Elke keer als de deur van die ziekenhuiskamer waar ik lag open ging. Dat er een arts binnenkwam om te zeggen dat er longen voor me waren. Ja. En op het moment dat ik, dat ik mijn hoop echt begon te verliezen... kwam op een gegeven moment toch die arts binnen, s'avonds laat. En uh, ja, dan, ik ben niet gauw stil, maar toen was ik zelfs even helemaal uitgeklitst. Maar durf je dan uh, nieuwe hoop te krijgen? Of? Ja, het gaat op, ik kan bijna, bijna niet uitleggen wat er op zo'n moment door je heen gaat. Je bent, bent heel blij, want dat is het moment waar je al die tijd op gewacht hebt. Want dat is de enige manier om in leven te blijven. Anders, anders overlijd je gewoon. Um, dus je bent heel blij, maar anderzijds op dat moment uh, komt er ook de angst. Want het is een hele zware operatie, overleef je het wel. Hoe je zal was het heel erg zwak. Ik was heel zwak. Ja. Um, hoe zal het daarna gaan? Komen er complicaties? Uh, zal er afstoting komen van de donorlongen? Dus dat zijn allemaal dingen die je van tevoren niet weet. En waar je op weg naar de, die transplantatie toe ook niet zoveel over nadenkt, omdat er geen ruimte voor is. Het enige doel dat is je dan hebt is, een kwestie is van echt een uur of zo. overleven. En dan uh, op het moment dat er zo'n arts binnenkomt... dan wordt er eerst een heel circus in gang gezet van medische testen... om te kijken of je überhaupt groen licht krijgt om de operatie te ondergaan. En als dat um, groene licht er is, ja, dan gaat het allemaal heel snel. En dan heb je een paar mensen om je heen die, uh, die je supporten. En uh, ik had uh, natuurlijk mijn man Jan, die was er... En uh, mijn ouders en mijn zus en mijn beste vriend. En uh, ja, dan rij je naar die operatiekamer en dan sta je voor klapdeuren. En dan moet je in twee minuten moet je afscheid nemen van iedereen die je op dat moment het allerliefst is. Nee. Ja, dat is ook niet te doen. Nee. En uh, ja, vooral het moment dat ik mijn trouwring af moest doen en aan Jan moest geven. Dat was wel echt uh, was wel heel pittig. Want je weet niet of je hem weer nee. om kunt doen. Je weet gewoon niet als die klapdeuren dicht gaan of je er weer uitkomt of je weer wakker wordt. Welke gedachten gingen er allemaal doorheen? Ja, Weet heel je veel gedachten op een gegeven moment. Uh, ik heb heel erg gedacht ook uh, aan, aan de donor en de familie daaromheen. Want ik besefte me heel goed dat ja, wat voor mij eigenlijk een nieuw leven zou betekenen. Uh, dat het ook betekende dat er aan de andere kant iemand was gestorven die mij die kans gaf. En dat er mensen waren die heel veel verdriet hadden op die dat moment. Die waarschijnlijk ook diegene om... Hem heen, of haar heen ontstaan nou ja, precies. het. Dus, dus, het is heel dubbel. Ja. En um, ik ben mijn vorige partner ben ik verloren. Um, en hij aan Tuizamziekten. En um, hij heeft ook wat organen of uh, wat, wat weefsel gedoneerd. Dus ik wist ook hoe het was aan de andere kant. Ik wist hoe het is om iemand in je armen te hebben die nog warm aanvoelt en te zeggen van ja, hij had het zelf gewild en ik wil, wil ook heel graag dat hij mensen kan redden. Dus ik had zelf ook die beslissing al voor andere mensen genomen. Op die manier. En nu stond ik aan de andere kant van het poortje. Ja. En dat was een heel dubbel gevoel. En dat is in een hele korte tijd dat al die gedachten... Alles, dan, ja, dat, ja. Dat, dat echt als een, als een pingpongbal gaat dat, uh, gaat dat door je hoofd. En op een gegeven moment, uh, ja, ik, ik werd heel onrustig. En uh, toen hebben ze me ook eigenlijk gelijk gespot. Ik dacht, mijn laatste gedachten waren nou godzegende ingrepen. Toen was ik echt. En dat uh, was ja. jouw laatste gedachte. Ja, en toen was het. Uh, Laat ja, maar. Daarna ging het licht uit. En, uh, Misschien maar goed ook op dat moment. Werd even ik werd dus eens. weer wakker. Ja. En toen ik wakker werd, het eerste wat ik me herinner, dat is heel stom: dat alles roze was. Alles om me heen was roze. Het zal wel door de narcose, de, door denk ik. De narcose ja, geweest ja. zijn. Maar toen dacht ik van, ik was heel bang voor het beademingsapparaat. En ik weet nog dat ik heel even bij bewustzijn was en dacht van. Nou, het is toch eigenlijk minder erg dan ik, dan ik dacht. Dan toen... toen lag je nog wel aan de beademing. Ja. Die longen doen dat dan nog niet zelf. Ik was heel snel wakker geworden. En um, uiteindelijk uh, was ik natuurlijk wel ongeduldig. Dus ik was al na vijf uur van de beademing af. Toen ademde ik al zelf. Dat is heel snel. Okay. En uh, ja, toen wilde ik beginnen met mijn nieuwe leven. Dus, uh, <laughs> en daar zat, zitten uh, we nu, drie jaar later. Ja, precies. Komt het nu wel weer allemaal terug? Nu het ja. bijna drie jaar geleden is. Zat ja, het blijft wel uh, ja, heel, heel vers. En ik... Waak er ook voor om daar niet elke keer heel erg diep in te gaan. Omdat het ja, toch een hele emotionele, een hele heftige gebeurtenis blijft. Met heel veel blijdschap, maar ook heel veel pijn natuurlijk. En, en heel veel angsten. En er zijn zoveel emoties samengekomen op dat moment. Ja. Dat, je dat, uh, dat je dat niet dagelijks moet herbeleven. Nee. Maar nu dan, als je zo richting het jaar gaat of richting die drie jaar gaat... Ja, dan, dan, dan, zou dan sta dat... ik daar uh, ja. zeker. Kijk, ik ja. sta er natuurlijk altijd bij stil. Want elke dag die ik nu... Extra leef is echt een cadeaudag, zo voelt dat. Maar ook. heb je dat nog steeds? Ja. Want toen we, nou ja, wat ik aan het begin zei toen wij elkaar spraken, anderhalf jaar geleden, toen ja. zei je dat van dat is echt voor mij elke dag. Ja. Leef dat elke dag steek ik kaarsjes aan voor mijn donor. Doe je dat nog steeds? Nou, op dit moment steek ik even geen kaarsjes aan omdat het zo warm is. Nou, maar... dat vind ik een beetje een slap excuus, Kimmeland. <laughs> ja, het is land. Zo. <laughs> Maar het gaat niet om, om die handeling. Ik denk elke, de elke dag nog steeds aan mijn donor. En ik ben elke dag als ik wakker word nog blij dat ik met haar longen, Mag ademen. Mag het ook gewoon zo zijn dat je op een gegeven moment er niet aan denkt? Tuurlijk. Ik, in het begin was ik heel erg bezig om daar uh, uh, om inderdaad heel erg mee bezig te zijn. En um, ik mocht van mezelf niet, uh, niet moe zijn. En ik mocht niet eens een roldag hebben. En nou ja, dat is niet vol te houden, want ik ben ook gewoon een mens. Ja. En uh, dat realiseerde ik me op een gegeven moment dat ik zo meteen liep om het allemaal perfect te doen omdat ik nu die tweede kans had, dat, dat, uh, ja, dat was eigenlijk ook niet leefbaar. Dus ik ben nu een beetje uh, in het midden uitgekomen. Ja, heb je een balans gevonden voor jezelf? Ja, zijn? Ik, denk het, ik denk het wel. Ja, als ik me nu eens een keer een dag rot voel, wat iedereen wel eens heeft. Iedereen heeft wel eens een maaldag, dan, dan mag dat ook van mezelf. Geef je eraan toe, dan, dan je Dan geef ik toe en uh, ja, dan vind ik dat eigenlijk ook wel prima. Ja. En uh, ja, verder geniet ik gewoon zoveel mogelijk elke dag. Ja. En dat schrijven dus. Uh, ja. Ik had me voorgenomen niet meteen helemaal over jou, maar ook over je schrijverscarrière <laughs> te lastig, beginnen. Hè? Maar ja, het hangt natuurlijk wel volledig <laughs> ja. samen met wie jij bent en is wat je gevormd zo. heeft. Tot, ja. tot nou ja, de vrouw die hier tegenover mij zit. Um, uh, verdieping X, laten we het daar wel eerst af ja. gaan hebben. Het is een thriller Ja. en uh, ik kende natuurlijk al jouw verhaal... dus ik had wel bij heel veel dingen dat ik dacht... Goh, volgens mij zit daar wel een, een kleine herkenning in... of is het wel geïnspireerd op dingen die jij meegemaakt moet hebben... of gevoeld moet mm -hmm. hebben, omdat je natuurlijk heel wat uren... in het ziekenhuis ja. hebt doorgebracht. Laten we luisteren even naar de thriller. Uh, de, de trailer van het boek van okay. Thriller. Ja. Dit is een extra uitzending van het NOS-journaal. Zoals we al eerder berichten is een dansfeest in Club Energy uitgelopen op een ramp die steeds grotere vormen lijkt aan te nemen. Inmiddels is bekendgemaakt dat er zeker 50 jongeren door nog onbekende reden zijn geworden. geworden. 12 van hen zijn inmiddels overleden. 38 personen liggen in coma en vechten voor hun leven. Voor de mensen die het niet door hebben, dit is niet het echte Nationaal, <laughs> zitten wel op Radio 1. <laughs> dit is de trailer van, van jouw boek, inderdaad, jongeren die dus onwel worden, ze uit ja. zijn gegaan en uh, het de party drug elf hebben uh, ja. genomen. Een hoop overlijden ervan. Uh, het is eigenlijk een, een medische thriller in die zin. Dat... Ja, dat is het uh, eigenlijk geworden, inderdaad. Niet... Dat was niet van voren. Nou ja... Ik, was helemaal niet van, ik heb al eens eerder een thriller geschreven, dat was meer een psychologische thriller. Die uh, is nu even niet verkrijgbaar, maar die verschijnt in oktober weer in een speciale editie. En um, ja, deze thriller is, is eigenlijk ontstaan ook op basis van iets wat ik zelf had meegemaakt... toen ik uh, in dat ziekenhuis lag te wachten op longen. Um, op een gegeven moment uh, had ik een bloedtransfusie gehad en moesten ze wat uh, waardes testen... die belangrijk waren voor als ik een transplantatie uh, in zou gaan... En op de een of andere manier was mijn bloed al een aantal keer kwijtgeraakt. En ik lag in een ziekenhuis in Den in het Haag. In een ziekenhuis met, met onderzoek of zo? Ja, ik weet niet waar het gebleven is of, of, of hoe dan ook. Maar ja, het was er gewoon elke keer niet. Dus ik lag op een gegeven moment in het ziekenhuis in Den Haag met een klaplong. En het ziekenhuis waar de transplantatie zou gaan plaatsvinden was in Utrecht. En toen is op een gegeven moment uh, iemand uit Utrecht, verpleegkundige, is naar het ziekenhuis in Den Haag gereden. Met lege bloedbuisjes in haar handtasje. Toen is het er plekken van mijn bloed afgenomen. en is ze met die volle bloedbuisje in haar handtasje weer teruggegaan naar het ziekenhuis in Utrecht. En toen hadden mijn man en ik zoiets van: Nou, als je nou een ongeluk krijgt. en je wordt langs de weg gevonden met een handtas dus met bloedbuisjes daarin. dat is, dat is wel heel raar. Ja, weet je heb ook wat vragen op. Dus ja, toen begon mijn fantasie toch een beetje uh, op hol te slaan. En uh, nou ja, dat in combinatie dan uh, uh, met de vraag van: Maar als dat bloed dan kwijtraakt, waar is het dan? Wie heeft het? Wat gebeurt ermee? En zo is eigenlijk toch dit verhaal ontstaan. Ja. Maar het was niet per se de bedoeling om een medische thriller te schrijven. Ja, want in die in elf, in die partydrugs, daar zit dus bloed in. dat en dus is dus een mevrouw die werkt bij een bloedbank. En die stopt dus, terwijl ze patiënt bloed <lacht> afneemt, bloeddonoren. Die stopt iedere keer één buisje extra, neemt ze af en dat gaat verdwijnt in de handtas. <lacht> ja. En als we het dan hebben over, stel nou dat je een ongeluk zou krijgen... en je ziet buisjes bloed ja. in een handtas zitten, dat ja. roept vragen op. Dat is ook ergens in dat het boek terug te lezen. We gaan natuurlijk niet de hele afloop ja. vertellen. Maar dat, dat is ja. echt de aanleiding geweest. Dat is de aanleiding geweest oh, okay. voor dit verhaal, ja. Want het grappige is dat ik meer zat te denken aan uh, uh, de manier... waarop uh, de medici worden neergezet. De manier uh -huh. waarop de jongeren als een nummer uh, eigenlijk ja. worden neergezet. Uh -huh. Van, het ligt natuurlijk, die zaal ligt vol met jongeren ja. die in coma liggen... die er heel slecht aan doen zijn. Uh, nou ja, veel jongeren die dus ook overlijden. Um, en dat is dan omdat ze de naam ook niet hebben. Niet iedereen heeft een, identieke, een identificatiebewijs Klopt. bij ja. zich als die gaat stappen. Ja. Dus daarom zijn het dus nummers. Ja. En jij hebt natuurlijk zoveel van die ziekenhuizen van binnen gezien. Ik ben gezien. vaak een nummer je geweest. Je bent vaak een nummer geweest. Ja. Ja. Ja. Zo heb je het ook ervaren. Ja. ja. En hoe is het? Want je bent gewoon dan hartstikke ziek. Klopt. Ja, dat is vreselijk. Ja, want er klinkt wat, wat frustratie. Ook, er is ook een moeder ja. die gefrustreerd daarover is. Van het is, het, mijn is niet dochter zozeer frustratie, een maar, maar meer... wat ik eigenlijk ook in mijn andere autobiografische boeken gedaan heb... een soort van eye-opener voor de mensen die het willen oppikken. Ja, Dat het is wel dat een statement het... of... Niet. Ja. ja. ja. Zijn moeder die wordt daar wel boos om. van Mijn, mijn dochter heeft een naam, mijn ja. dochter is geen nummer. Haal ja. het bordje weg. Dus dat, dat is wel daaruit voortgekomen? Er te zitten komen. absoluut elementjes in uh, die geïnspireerd zijn op dingen die ik zelf heb meegemaakt. Maar het blijft echt een fictieverhaal. Ja. En uh, er zit ook heel veel in wat ik niet zelf heb meegemaakt. Uh, zoals? Nou ja, ik uh, heb niet op die manier uh, in coma Je geleden. Je geen partydrugs genomen? <laughs> ik heb genomen. geen partydrugs heb nee. nog nooit gedaan. Dus, uh, nee... Nou, ik vond wat, wat mij verder opviel aan die, maar dat is natuurlijk automatisch als je iemands verhaal uh, ja. kent en je hebt eerder autobiografische boeken geschreven, ja. dan ga je al snel zoeken naar, naar uh, waar zit het in? Wat, in. wat, ja. Ja, wat herkennen we? Uh, als je zat te twijfelen of je nou bloed wil doneren, bloeddonor wil worden uh -huh. of niet, dan is dit boek in ieder geval reden om het niet te doen. <lacht> ik dacht dat is toch wel opvallend voor. Je, nou ja, weet je, ik, ik heb daar wel over heel nagedacht. Erg voor donors, mm -hmm. is. dat klopt. Ik heb daar wel over nagedacht, maar. Um... Ja, het is een fictieverhaal. En ik ga ervan uit dat mensen het verschil tussen feiten en fictie wel. Het is gewoon echt een verzonnen verhaal. Ja, nee, begrijp ik. Maar als je ja. zegt van degene die over het nummer zijn, bijvoorbeeld. Ja. En over de wat laksigheid van, ja. uh, van sommige mensen. Nou ja, artsen dat is om het, het verhaal wat aan te kleden en het, en het realistisch te maken. Omdat het zo echt gaat in ziekenhuizen. En dat weet ik uit eigen ervaring. Ja. Dus vandaar die link ook naar het autobiografische maar. Niet in die zin dat ik één op één dingen uh, gekopieerd heb naar de fictiewereld. Maar je had niet het idee van... oh, misschien wordt het zo wel heel negatief neergezet om je, om je bloed af te staan. Nee. Want er worden mensen echt, die gaan bloed geven... maar die worden ondertussen leeggezogen, <lacht> zeg maar. Omdat er steeds meer vraag naar die party druk komt... en er, er steeds meer nee, behoefte is aan gewoon, bloed. Nee, ik heb gewoon een, een, een, een medische thriller willen schrijven... Uh, zoals Robin Koek dat bijvoorbeeld ook doet. Nou wil ik niet zeggen dat ik... Dat ik mezelf een Robin vind. Maar die schrijft ook dingen over, uh, over allerlei uh, dingen die gebeuren in het ziekenhuis. En ja, mensen lezen dat graag, voor zover ik weet. Ja. Is het thriller? Want jij bent eerder ook uh, een van de recensenten geweest. Doe je dat eigenlijk nog steeds? Nee, daar ben ik mee gestopt. Van Crimezone.nl. Ja. Dus je bent altijd al in die, in die thriller scene ja. uh, Absoluut. actief geweest. Dat wilde je graag. Ja. Waar, wat is het aan dat genre wat je zo aantrekt ja, dat om dat te schrijven? Over. Ik hou erg van, uh, van spanningsbogen in boeken. En dan nou vind je die ook kun je die ook vinden in een mooie roman. En ik heb de Harry Potter boeken bijvoorbeeld ook verslonden. Dus uh, het is niet zo dat ik echt alleen maar aan dat genre vastzit. Maar het is het genre wat ik nog steeds zelf het liefst lees. Ja. Ook omdat het luguber is? Nou, dat ook niet per se. Want boeken die heel erg plastisch zijn, uh, daar. Uh... Daar probeer ik wel een beetje overheen te lezen. Dus dat hoeft dan ook weer niet. Heb je je eigen boek ook nog een keertje dan... Uh... Ja, nee, ja. Er zitten een paar fragmenten in iemand die dus... Ja. Uh, de, de leeg leegtrekken, dat uh, leeg zuigen, dat zijn ja. niet mijn, uh, nee, nee, mijn nee. omschrijvingen. Nee. Iemand die aan die slangen ligt om bloed nee. te doneren. Maar die wordt ook nog in elkaar geslagen. En ik ja, <laughs> daar was niet zo heel veel meer van over. Veel erger kun je het niet maken. Ja, het, maar ja, dat, dat, dat, dat hoorde bij het verhaal op dat moment... Is het fijn? Ik, ik, ik schrijf nooit hoor. Is het fijn om... Ja, het is heel fijn om jeugd, jeugd fictie te schrijven. Fantasie dan op hol te ja, laten slaan. En, uh, ik heb natuurlijk autobiografisch geschreven. Ja. ja, want je kunt dat buiten jezelf plaatsen. En ik, uh, ik heb natuurlijk twee autobiografische boeken geschreven. En dat, dat was best wel pittig, omdat ik die alleen maar kon schrijven door heel erg terug te gaan in, in die belevenissen van... Het is toen. heel confronterend. Het is heel confronterend. Therapeutisch misschien ook. Of niet? Ademloos, niet grenzeloos, wel een beetje. Grenzeloos was de transplantatie? Ja, klopt. Ja. Uh, Ademloos ja. is geweest van jouw vorige, van, uh, ja, van jouw liefdebond die daar is overleden. Die is overleden, ja. uit Hijsleimziekte. En uh, dat, dat vond ik heel pittig. En ja, er was al een plot, van A tot Z natuurlijk. Want het verhaal was er al. Ik moest het ja. alleen leesbaar opschrijven. En als je fictie schrijft, dan moet je van niet iets maken. Dus alles wat je. Creëert, dat, dat, dat voorzien je zelf op dat moment. Wat is moeilijker? Uh, fictie. Want van, van niets iets maken is heel moeilijk. Ja. En alles moet ook nog kloppen. Het is denk ik een andere moeilijkheidsgraad. Het ja, ene is omdat ge, je, je heel erg zit te je, je hebt geen in je eigen leidraad, leven. Zeg maar. klopt. Dat is een, op ja, een andere maar manier Maar daar zit een de... leidraad in. En in fictieschrijven zit geen leidraad. Dat nee. kan alle kanten op. Maar emotioneel gezien lijkt me het andere juist weer veel moeilijker. Ja, dat klopt. Om fictie schrijven, schrijven vind, ik echt, uh, vind ik echt leuk. Is nu de definitieve kant is naar fictie uh, overgeslagen? Ja, ik heb uh, schrijf uh, het schrijven meer? van grenzeloos gezegd... als ik weer een autobiografische boek schrijf... dan heb ik weer een hele ernstige ziekte. En dat moeten we allemaal niet willen. Dus het blijft gewoon Nee, fictie. wat mij betreft is het echt... Uh, het, is, het is heel intensief om dat soort boeken te schrijven. En het uh, zijn ook verhalen waarin ik mezelf heel erg open heb opgesteld... naar de lezer toe... En ik vind het nu Waardoor heel je fijn. wel een steun volgens mij voor veel mensen klopt. bent geweest, en ja. eigenlijk een ambassadeur van de bestrijding van thijslijmziekten en ja, opkomen ik, voor donors. Klopt. En ik, ik krijg ook nog steeds wekelijks berichten uh, op mijn autobiografische boeken, van mensen die heel erg heel erg toch geraakt zijn en daar hoop uitgeput hebben of iets anders uitgehaald hebben. Dus dat is gewoon heel mooi. Ja. Um, maar ik vind het nu ook wel fijn dat mijn leven weer van mij wordt, om het maar even zo te zeggen. Kan dat zomaar? Uh, wel en niet. Um, kijk, ik ben natuurlijk nog wel in de sociale media ook actief. En daar uh, communiceer ik ook met lezers. En alle mensen die op mijn website reageren krijgen ook een reactie. Ehm... Um, maar ik heb niet meer de behoefte om, om alles te vertellen. Nee. Maar vind je dat je het, uh, en dat klinkt misschien lelijker dan hoe ik het bedoel. Ja. Maar vind je dat je het kan maken? Zeg maar? ik zeg, je was eigenlijk een boegbeeld. Dus veel mensen ja. ontlenen steun aan jou, of jij bent een voorbeeld. Mm -hmm. van Het kan goed komen als je op tijd. Ja. Nieuwe maar er zijn meer krijgt. mensen zoals ik die een succesverhaal hebben ja. in dat opzicht. En dat hangt niet aan maar mij. Als der... persoon heb ik het idee. Andere uh, mensen kunnen dat uh, ook. Nou ja, is dat zo? Is het ja. niet door dat jij altijd heel positief bent geweest ja, en altijd hoop hebt gehouden? Ja, maar die zijn niet bekend eerder geweest <laughs> in de media. En dat ja. heeft jou natuurlijk wel tot, tot een bekende persoon gemaakt. Maar mm. dat legt ook een bepaalde druk op je volgens mij ja, om, dat klopt. om ambassadeur dat, dan te ja, zijn. Ja, en dat is soms best wel zwaar. Omdat je ook ja. nog uh, met het feit zit dat je zelf je eigen leven na de transplantatie weer op moet pakken. En dat is, dat is best wel pittig omdat je uh, weer helemaal je lichaam moet leren kennen. Je moet uh, weten waar je grenzen liggen, want die, die ken je ook niet meer. Um, dus het is heel erg zoeken naar uh, hoe, wat kan ik allemaal en en wat kan ik niet. En heel vaak je neus stoten en revalideren. En, uh, dus het is nog een heel traject voordat je zeg maar weer echt kunt huppelen. moet maar zo yeah. zeggen. En daar ben ik inmiddels wel uh, wel aan beland. Maar het is niet zo dat dat zonder slag of stoot gegaan is. Maar nu sta je eigenlijk op een punt dat je zegt van... misschien klinkt het egoïstisch, maar nu is het gewoon mijn leven. En ik ga dat leiden zoals ik het wil. Ja, weet je, ik merkte op een gegeven moment dat het, uh, dat het uh, mijzelf schade toebrengt... als ik me maar blijf... Uh, als ik steeds maar uh, teruggetrokken word uh, in dit onderwerp, om het maar zo te zeggen. Omdat dat... Ja, voor mij ook wel een heel aantal traumatische gebeurtenissen mm -hmm. um, heeft opgeleverd. En ik moet ook de kans het krijgen. Het ziek zijn, bedoel je? Of ja, daar het ziek zijn, maar ook de transplantatie en alles wat er op je afkomt. En ik moet ook de kans krijgen om dat voor mezelf weer een beetje op een rijtje te zetten. Ja. En uh, ja, dat moment moet ik dan maar zelf een keer pakken, denk ik. Ja, ja. dan moet je zelf gunnen. Ja, en wat betreft orgaandonaties heb ik me zeker tien jaar ingezet in de media. En, uh, Heel erg politiek aangesproken. Klopt. Verander dat systeem. Ja, iedereen, dat is Iedereen, je bent donor, tenzij je aangeeft ja. dat. En, uh, Doe je daar nog iets mee nu? Niet actief. Ik zoek het niet op. Is dat ook een bewuste keuze? Uh, op dit moment wel. Ja, er zijn uh, een aantal uh, mensen die mij dierbaar waren, uh, weer overleden. Die op de wachtlijst stonden. Die, uh, Afgelopen tijd? Uh, ja, waar uh, longen niet voor, uh, op tijd voor kwamen. En dat grijpt me zo verschrikkelijk aan. En ik word daar zo... Gefrustreerd, gefrustreerd en boos van... omdat ik weet dat het anders zou kunnen... als het systeem zou veranderen. En um, ik heb geen zin meer... Ja, ik kan het gewoon niet meer... de hele tijd maar met mijn hoofd tegen de betonnen muur aanlopen. En uh, ja, op dit moment heb ik zoiets van... Uh, ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Nee. Buiten donorformulieren in mijn boeken stoppen... en ik heb grensloos echt ook geschreven met het doel... Uh, meer donoren te werven... En mensen ook bewust mee te laten maken hoe het is als je wacht op zo'n orgaan. Want het is natuurlijk ook altijd maar een hele plastische discussie. Um, maar het is niet alleen uh, dat orgaan waar je op wacht. Maar er zit ook een hele kring aan mensen om je heen. Uh, die, die met je meeleven, die verdriet hebben, uh, die je willen helpen maar het niet kunnen. Dus ik heb geprobeerd om het menselijke aspect van ja. wachten op een orgaan te laten zien. Hebben Kamerleden of ministers het boek gelezen? Ik heb geen idee. Heb je het opgestuurd naar de... uh, Er zijn wel, wel vaker uh, zijn er boeken naar Den Haag gegaan. Maar wat er nou uiteindelijk mee gedaan is... het heeft in ieder geval niet geleid tot een uh, wijziging in de wet. Is het uit zelfbescherming dat je het nu dan zegt... Ik, uh, ja. Want opgeven vind ik niet helemaal in jouw nee, aard passen. Nee, nee Als dat je klopt. kijkt wat voor strijd je hebt geleverd... Ja. dan zou dit bij wijze van spreken peanut moeten zijn. Ja, maar dat, dat is het dus niet. En... Uh, ja, na, na ruim tien jaar. Uh, zonder resultaat. Um, ik, ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Ik heb twee boeken geschreven, donorformulieren in mijn boeken uh, gestopt... die er nog steeds ook in zitten in mijn autobiografische boeken. En dat heeft absoluut meer donoren opgeleverd. Ja. Maar die politiek wil gewoon niet. En ik, ik, ik zou niet weten wat ik, er nog, wat ik er nog aan moet doen. Het is echt iets wat vanuit de mensen moet komen. En wat volgens mij wel... Meer gebeurt. is vorig jaar natuurlijk ook nog wel een hele nou ja, een, meerder, geweest, een, een meerderheid van, van de Nederlandse bevolking is voor dat, uh, dat uh, systeem waarbij je um, dus ja, donor bent, tenzij ja. je aangeeft dat je het niet wilt zijn. Uh, maar toch uh, besluiten we elke keer weer om het, uh, om het er niet uh, door te laten komen. Nee. En dan, dan, uh, daarom zeg ik, ik moet dan vanuit de mensen zelf komen. Uh, laat ik eerlijk zijn, weet je, toen ik, voordat ik jou heb gesproken... ik zat al jaren met, ik moet dat formulier een keer invullen. Ja, ja, doe ik wel, doe ik wel, doe ik wel. En ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen. Het is geen onwil, maar gewoon dat je denkt, het komt wel een keer. En ik had mij toen voorgenomen, voordat ik jou onder ogen kom... heb ik dat formulier ingevuld. <lacht> dus ik had even een zetje nodig, ja. in de vorm van ja, Kim Oelan. Ja, ja. als dat maar werkt, ja. als veel mensen... Dus ik heb nu ook... Als mensen nu denken, ik moet dat eens een keer doen. Ga nu gewoon even achter internet en doe het dan ook. Ja. Dan heb je het gedaan. En dan, uh, dan, dan is het goed. Ik wil met jou naar muziek gaan luisteren. Ik had verwacht dat je één bepaald nummer zou ja, gaan kiezen. Heb ik heb Namelijk, ik over getwijfeld. ik ja, het zelf zeggen. Ik leef wel van dik uit. Ja. ja, dat klopt. Ik heb heel erg getwijfeld. Want dat is muziek die uh, speciaal voor jou ook... Ja, dat, uh, dat uh, nummer is, is... Nou ja, zover zou ik niet willen gaan. Maar um, het is wel een nummer wat ik uh, in mijn tijd op de wachtlijst... in demo heb gekregen van Martin Buitenhuis. En wat me ja, heel van veel kracht gaf. Ja. en uh, Dat ik echt een prachtig nummer vond. En nog steeds. Maar, maar je staat als, op een nieuw punt. Nou ja, dat. Maar ik kan het ook gewoon niet luisteren zonder dat ik moet janken. En daar heb ik niet altijd zin in. Nee, niet vannacht. Nee. Geven is oké. Okay. Nee. Janken doe je niet ja. aan dus gaan we naar een ander nummer, dus ik vind het ja. prima. Emily Sandé? Ja, heel mooi nummer. Met het nummer Clown, waarom ja. is dat? Omdat ik het gewoon een heel mooi nummer vind eigenlijk. Ik vind haar stem heel mooi en uh, het is een rustig nummer. Ik denk, voor de nacht, hè, moeten we niet al te ruig doen. <laughs> dus ik heb de stevige rockers maar thuis gelaten. De muziek van Kim Oelans, Emily Sandé met Clown. I guess it's funny from where you're standing.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 be patient if I have the time. I could stop and answer all of your questions. As soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your favorite channel My life's a circus, circus Rounded circles said out Tonight I'd be less angry if it was my decision And the money was just rolling in If I had more And your favorite chair so far away yeah. I'll be your clown behind the glass nummer van Emily Sande Clown. Dus. Mijn gast vannacht uh, nog een kwartiertje is uh, Kim Moelans. Um, we hebben het al met jou gehad over het boek uh, als schrijfster, thriller schrijfster ja. verdieping X. Um, en uitgebreid gehad over jouw leven tot nu toe. Mm -hmm. Kim uh, 1.0 en Kim 2.0. De 2.0 ja. in Goede Gezondheid tegenover ja, mij. Zeker. En de 1.0 die letterlijk uh, stervend was vanwege Thaislam ziekte um, die jij hebt. Je eerste liefde ben je verloren aan zitten? Ja. De tweede liefde heeft jou in leven gehouden. Mag ja. ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het zeggen. Zo, is het ook zo echt. zie jij het echt? Hè? Ja, zo zie ik het ook echt. Zonder hem had ik het echt niet gered. Maar jij bent degene die uiteindelijk toch... Ja, maar... Het hartje kloppend heeft gehouden? Ja. Of is hij dat geweest? Dat is hij geweest. Ja, op een gegeven moment is je lijf zo ziek... Dat het, dat het gewoon niet meer vol te houden is. En het enige wat je dan nog door de dagen sleept... is een hele sterke geest. En... Um, daar zit ook een, een einde aan. Um, en als ik Jan niet gehad had... als ik niet op de momenten dat ik gewoon niet meer wist... waar ik het zoeken moest, in zijn ogen had gekeken... dan had ik hier nu niet meer gezeten. En hij heeft me twee keer letterlijk het leven gered... ook toen ik een uh, levensbedreigende klaplonk kreeg. Toen jullie thuis waren? Ja. En Moest hij reanimeren? Nee, hij heeft gelijk uh, uh, zuurstof uh, hooggezet en uh, ambulances gebeld. En uh, de tweede keer was echt heel erg kantje boord. Toen uh, uh, had ik ook een longbloeding tegelijk. Dus toen ben ik ook echt bewusteloos geraakt. En als hij me op dat moment niet overeind had gezet. dan was ik gestikt in, in mijn eigen bloed. Dus, uh, wat, wat doet dat met een relatie? Um, Met jullie relatie? Nou ja, van? we hebben een hele uh, intensieve tijd gehad. En uh, ook een, een, een hele intensieve relatie. Maar wel altijd um, is het gelijkwaardig gebleven tussen ons. Dus Jan verzorgde mij maar fysiek ja, dat is helemaal. Niet te bedenken. Je bent echt in die zin omdat omdat ik afhankelijk ik niks van meer hem kon. Geweest. Dus in die zin was ik afhankelijk van ja. hem. Maar in mijn hoofd was ik natuurlijk nog steeds wel de oude Kim. En was ik er net zo goed voor hem op de momenten dat hij het moeilijk had... als dat hij er voor mij was... Ja. En uh, na mijn transplantatie is dat eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Want ik kon weer dingen en ik pakte weer dingen op. Was het niet eigenlijk heel raar? Omdat je natuurlijk je, op een gegeven moment dingen worden gewoonte. Of het nou ja, is nee, noodzaak? Ik, of... ik, ik, ik heb het nooit als een, als een luxe ervaren dat ik verzorgd moest worden. Dus het kon mij niet snel genoeg gaan tot ik, tot ik het zelf weer kon. En Was het voor hem niet heel raar dan? Nee, ook niet. Het is eigenlijk, ja, eigenlijk heel natuurlijk gegaan. En uh, ik vond het fantastisch uh, dacht dat ik voor hem meer ontbijt kon maken. En dat liet hij zich ook wel lekker aan leunen, hoor. <laughs> dat dacht hij nou. <laughs> nou kijk, dat is kijk, ook hoeveel best. hoeveel dagen heb ik dat voor jou gedaan? <laughs> nee, zo, zo, maar, zo werkte het niet. Uh, maar, uh, uh, heb je wel het idee dat je in het krijt staat bij uh, Niet meer. Ik moet zeggen dat ik dat in de periode dat ik zo ziek was... en, en verzorgd werd, uh, nooit zo ervaren. Maar dat komt ook door de manier waarop Jan erin stond. En we hebben altijd met heel veel lol en heel veel humor hebben we die tijd uh, doorstaan. Uh, na mijn transplantatie had ik... Uh, en dat was niet terecht... maar had ik op een gegeven moment wel het idee... dat ik alles wat ik zelf kon, ook zelf moest doen. En dat, dat ging zelfs zover dat als ik op de bank zat... en ik had medicijnen nodig die dan uh, bijvoorbeeld naast Jan lagen... dat ik hem dan niet vroeg om het aan mij te geven... maar dat ik dan opstond en het zelf ging pakken... Maar ik was even vergeten dat ik in die tijd nog ontzettend aan het revalideren was en nog heel veel pijn had. Want mijn borstpijn is, is doormidden gezaagd voor de transplantatie. En dat heeft de hele tijd geduurd voordat het een beetje te doen was qua pijn. Nou, mijn spieren waren helemaal weg eigenlijk, dus ik heb opnieuw moeten leren lopen en ik kon nog geen kopje uit de kast pakken. Dus dat is een heel proces geweest. En Op een ja. gegeven moment ja, hield ik het gewoon niet meer vol en toen dacht ik van ja, moet je anders doen nou is gewoon even normaal. Want het slaat helemaal nergens op wat je nu aan het doen bent. En Jan had ook zoiets, die laat me dan maar een beetje in mijn gang gaan. En ik van, nou ja, ze komt er zelf voor achter. Want ik ben ook best wel eigenwijs. <laughs> en die keek me dan echt zo aan met zo'n blik van... joh, waar ben je nou mee bezig? Ja. En uh, nou ja, dat was wel weer zo'n momentje dat ik even stil moest staan. Even moest eiken en uh, de situatie weer even opnieuw moest... Uh... En ooit bang geweest van, als we maar het evenwicht geld missen... het wordt in één keer anders? Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, dat heeft misschien ook te maken met het feit... Um, dat wij allebei um, ja, best wel hele flexibele mensen zijn... die zich heel snel aanpassen aan een situatie. Um, daarbij ben ik in zo'n korte tijd heel ziek geworden... dat Jan me ook nog wel mee heeft gemaakt toen ik nog wel uh, dingen zelf kon... en nog niet continu aan de zuurstof zat. Dus het, het, het, het is een periode van tien maanden geweest... waarbij ik volledig uh, afhankelijk was en niks meer kon... Um, dus dat is anders dan dat je, dat je jarenlang eigenlijk ja. uh, afhankelijk bent van iemand. En ja, na die transmutatie hebben we het heel natuurlijk weer opgepakt. Ieder, ieder deed zijn ding. En uh, ja, dat was gewoon goed. En dat is ook nooit een probleem geweest. Wat zijn, de, de, zijn er eigenlijk nieuwe ontwikkelingen... op het gebied van thaislijmziekten? Ja, ze zijn wel met, met allerlei dingen bezig. Met nieuwe medicijnen, volgens mij. Maar ik moet je eerlijk zeggen... dat ik het de laatste jaren niet meer zo heel erg gevolgd heb. Want wat betekent het met Jij hebt nu nieuwe longen. Ik heb longen. nu uh, nieuwe longen en die is zijn gezond. Dus in, in die zin maar? is het... Um, uh, qua longen voor mij uh, is, er, is er niks meer aan de hand. Maar kun je daar dan 80 mee worden? Uh, nou, ik hoop... Ik zou het hopen. Maar... Uh, ja, mijn lijf bestaat uit meer dan alleen longen. En als die longen geen afstoting gaan vertonen, ja, dan, dan kan ik natuurlijk heel lang mee. Maar de medicijnen die ik slik tegen afstoting, die zijn weer heel slecht voor andere organen in mijn lijf. En daarbij zit thuisnaamziekte ook nog steeds in de rest van mijn lichaam. Dus ik heb als complicatie ook suikerziekte, spijsvertering werkt niet goed. Um, nou ja, goed mijn lever heeft wat problemen, mijn nieren... Dus al met al rammelt het wel een beetje. Wat zijn dan, wat zijn dan vooruitzichten? Um, of of wordt daar niet over gesproken? Ja, dat is voor iedereen eigenlijk anders. Weet je, ik, Denk je daar wel eens over na? Ik probeer er niet te veel over na te denken, want dan word ik gek. <laughs> het idee dat ik weer die medische molen in moet... en uh, weer voor het poortje komt te staan, daar wil ik even nog niet aan denken. Nee. nee. Dus je weet het ook niet. Van... Ik weet het niet, maar ja, weet je, ik, ik ken ook iemand die heeft al 22 jaar nieuwe longen en dat gaat dan steeds hartstikke goed. Want als je nieuwe longen hebt, die kunnen in principe voor altijd mee, of? Het ligt heel erg aan de aan de, uh, de match zeg maar, met tussen jou en je donor. En dat kan van tevoren niet bepaald worden, zoals dat bij nieren wel beter bepaald kan worden. Dus het blijft altijd een gok. Er zijn een aantal uh, indicatoren uh, waarop op basis waarvan die longen uh, ja, ja. aan jou worden toegewezen. Um, tot nu toe is het de perfect match. Ja, ik jou. heb nog, nog nooit ook maar enig teken van afstelling nee. gehad. En het voelt ook echt als van mij. En dat vond ik, wel, ik vond dat heel spannend toen ik wakker werd ook. Van, hoe voelt dat als je iets van een ja, ander in je lichaam ja. hebt? En ik dacht, dat is, voelt misschien dat wel heel kun je, raar. Als je maar... dat niet hebt, dan kun je, ik kan je nee, er maar niks is, bij voorstellen. Hoe het dat is zou heel voelen. natuurlijk, dat is het gekke. Het, het voelt, voelt, als het van voelt jou. echt als van mij. Ja dacht je, oh jee, nou gaat mijn karakter veranderen. Ja. Er zit er een stukje nee, van die in Ik heb vrouwen. het eerste jaar, na, dat, ik weet niet of het er iets mee te maken heeft... maar het eerste jaar na mijn transplantatie heb ik me helemaal gek gegeten aan uiensoep. <laughs> toen dacht je, en toen mijn dacht donor ik, was waarschijnlijk gek ik op weet uiensoep. Niet, ik weet niet of het tijd, Maar ik, voorheen had ik nooit uiensoep. En het is nu weer wat afgezakt. Maar als ik uiensoep ergens op een kaart sta, moest ik uiensoep. Bijzonder. Ja, dat is ja. heel raar. Geen idee. <laughs> Kim, uh, je bent nu druk bezig met schrijven. Ja. Elke dag hè? Ja, zeven boeken tegelijk nu, maar. Ja, de zeven je bent zeven, zeven, ja ik ben met een zeven. Ja, ik denk ik. doe gewoon. De Zeven Zonden. Ja, ik ben met een zevendelige serie bezig. die uh, gebaseerd is op de Zeven Zonden. En, uh, Ja, dat is een, uh, een enorm project. Hele leuke uitdaging. Het is één zonde. Ja. En wordt het net zo luguber als de film Seven? <laughs> daar kan ik natuurlijk nog niet te veel over zeggen. Maar <laughs> het gaat, gaat wel gaat het spannend die kant worden. Op? Het worden wel thrillers? Of? Uh, ja, het zijn wel thrillers. Ja. Mm. En wordt het ook, want dat was wel, ik weet, nee ja. Ik heb mensen die de film hebben gezien, ja. Morgan Freeman, dat is ja. echt een hele spannende film. Ja, het zal film, natuurlijk nooit hetzelfde smerig. worden, want het zou plagiaat zijn. Nee, maar dat is wel uh, eerder de kant die je op uh, ja. ja. denken. Ja, het is, het is een, uh, ja, eigenlijk een themaserie. En uh, ja, ik vind De Zeven Zonden vind ik iets heel fascinerends. Ik vind sowieso het kwaad in de mens iets heel fascinerends. En uh, ik vind het heel leuk om, uh, om deze serie te schrijven. Maar het is wel heel anders dan wat ik tot nu toe gedaan heb, merk ik. En uh, het gaat ook wat, uh, wat trager daarom. Want voorheen schreef ik een standalone boek zoals dat heet. En nu schrijf ik uh, ja, zeven delen. Dus alles wat in deel 1 gebeurt, heeft consequenties voor de andere delen. Oh, het hangt ook echt allemaal met elkaar? Uh, ja, dus ik, samen. dus uh, ik moet heel erg schakelen op zeven woorden tegelijk. En dat, uh, dat is wat anders dan ik tot nu toe gedaan heb. Hoe ziet jouw computer of jouw bureautje eruit? Ik weet niet of je met... <laughs> Meemootjes nou, werkt. Eigenlijk heel, heel simpel, want ik, ik kan niet werken aan een bureau, omdat ik veel last van mijn rug en mijn nek heb door al die operaties. Dus ik, ik zit op mijn loungebank en daar heb ik een, een laptop op mijn schoot. En, en dat is mijn, mijn kantoor. Kijk eens aan. En ik heb wel een, een la met allemaal keurige mappen per zonde en alle aantekeningen en de outlines en dergelijke. Dus, en wanneer gaan die in de winkel verschijnen? Of het eerste deel in ieder geval? Nou ja, het eerste deel gaat verschijnen als het af is. Um, oh, Ja, ja, ja, ja dat, dat klopt. <laughs> Normaal maar ik... zit er een deadline op? Dat um, krijg je toch van de uitgeverij? Ja, klopt. Maar um, we hebben nu besloten om de, om de deadline even... Um, uh, daar af te halen. Omdat het uh, gewoon veel meer werk is om zo'n boek te schrijven. Dan de boeken die ik tot nu toe gewend uh, ben. En... Um, ik heb heel hard gewerkt de laatste tijd. En um, soms moet je ook een momentje nemen en het even iets rustiger aandoen. Omdat dat beter jo. is voor jezelf. Kijk eens aan. Want ik merkte dat ik weer in de valkuil van Kim 1.0 trapte. En dat willen wij niet. Want we willen graag dat Kim 2.0 nog heel ja. lang in goede gezondheid ja. meegaat. Heel veel succes. Met het schrijven van die boeken, met je leven. Veel geluk Dankjewel. met Jan. Gaat lukken. En heel fijn dat je hier wilde zijn. Ik had je natuurlijk graag tot twee uur gehad. Maar ik begrijp ook wel dat qua uh, ja. gezondheid ook gewoon zo, uh, hè, dat stapje een terug opzoeken. af en moet doen. Ja. En lekker moet gaan slapen. Ja. Uh, geeft u thuis de gelegenheid om wel na één uur volop te bellen met uw verhalen over transplantaties. 0800-1121. Tot zometeen na één uur.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 Hoe was het op Terschelling? Dat nou, was eigenlijk wel uh, heel fijn. Heb je van de ijsjes gegeten? Hoezo? schoonmoeder zegt altijd dat je geen ijsjes meer kunt eten... dan kan je, dan kan je beter ge gepiept zijn. <lacht> Die schoonmoeder van jou lijkt me een uh, heel bijzondere vrouw. Die heeft al menig opmerkelijke uitspraak op haar rekening. Dat is ze ook, ja. Heb je nog iets gemerkt van de plannen om het autoverkeer op Terschelling aan banden te leggen?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 Nee, dat heb ik nodig voor een recensie. Waar gaat die dan over? Over boerderijen. Weet je daar dan ook wat vanaf? Geen bal. <laughs> Hoewel ik lid ben van het algemeen bestuur... en van de technische commissie van de boerenhuisclub. Meccano was mooier. Dan kon je meer mee. Maar dat moest je wel een grote doos hebben. Hadden meisjes dat nou ook? Nee, maar ik speelde met de mecano van mijn broer. Ik ook. Ik vond het prachtig. Een hijskaan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 Op mijn blote voeten de plassen lopen. Eigenlijk wat ik nog altijd doe. Sorry. Niets dus. Uh, ik begrijp het. Ik geloof er alleen niks van. Ik ben er de groene landstraatjes zo dik.